8 uur, het NOS-journaal, Jeroen Rabo-ploeg tolereerde doping, zegt de Volkskrant. Spoorbrug Twentekanaal, weken onveilig. En GroenLinks-Kamerlid van Gent, niet herkiesbaar.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 Op het traject Deventer-Zutphen hebben vier weken lang honderden passagierstreinen... met volle vaart over de gevaarlijke brug gereden. Monteurs van spooraannemer Volker Rail hadden in het najaar van 2011 aan de brug gewerkt... en waren voor ons ProRail vergeten hun werk af te maken. Meteen na de ontdekking werd de maximum snelheid op de brug teruggebracht... naar 30 km per uur, ook werd de brug verankerd. ProRail heeft Volker Rail een boete opgelegd van ruim 100.000 euro... Volker Ril ontkent in de Volkskrant dat de veiligheid in gevaar is gekomen. In heel Nederland wordt vandaag Bevrijdingsdag gevierd. Thema is het jaar Vrijheid geef je door. In veertien steden worden bevrijdingsfestivals gehouden. Daar zijn onder meer optredens van Nick en Simon, Ellen Clark en Go Back to the Zoo... die met helikopters van festival naar festival vliegen. In Wageningen is rond middernacht het traditionele bevrijdingsvuur ontstoken... en vervolgens door ruim 2000 lopers naar alle provincies gebracht.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 In Rotterdam is vannacht bij een schietpartij een dode gevallen. Rond één uur hoorden surveillerende agenten schoten. Op de Westkousdijk vonden ze het slachtoffer. De agenten hebben vergeefs geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. De omgeving werd afgezet voor sporenonderzoek. De Rotterdamse politie is op zoek naar getuigen. De Londense burgemeester Boris Johnson is herkozen. Hij ontnipt van zijn linkse aartsrivaal en voorganger Ken Livingston. Vooraf was op een grotere overwinning gerekend.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 Het weer, veel bewolking met vooral in Gelderland, Brabant en Limburg regen. In het noorden af en toe zon, het wordt ongeveer 10 graden. Morgen blijft het fris met maximaal 100 graden of 11. Het is daarbij overwegend bewolkt en lokaal valt er een wat, wat regen. Na het weekend wordt het zachter, maar het blijft wisselvallig. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, het is zaterdag 5 mei. Eerlijk, helder, Henk. De leus is er, nu de kiezers nog. We gaan zo praten over de kandidaten voor het lijsttrekkerschap bij het CDA. Waaronder de Henk. En de Henk is Henk Bleker. Er zijn ook mensen die niet meer op de kandidatenlijst willen staan. Zoals Ineke van Gent bij GroenLinks. En ook die spreken we zo. We praten over wielrennen. Vandaag begint de Giro d'Italia in Denemarken. Maar het belangrijkste wielennieuws komt van de Raboploeg. Het gaat over doping. Want zo schrijft de Volkskrant vanochtend: De Rabobank ploeg tolereerde het gebruik van doping. Het gaat om de periode tot 2007. De krant baseert zich onder meer op uitlatingen van Stefan Matschiner. Hij was te spelen in een omvangrijke dopingaffaire in Wenen. En voormalig directeur Theo De Roy die ontkent het verhaal niet. Willem verslag geven Gio Lippens. Gio, dit lijkt me groot nieuws. Um. Ja, het is groot nieuws in de zin dat het nu eindelijk helemaal gedocumenteerd is en dat het nu eens een keer uh, helemaal uh, uitgewerkt is. Uh, de mensen van de uh, Volkskrant hebben gesproken met Stefan Matschinger, dat is, dat is een beetje de spil in het hele verhaal. Dat is de man van uh, het uh, ja, bloedlab in uh, Wenen waarvan uh, gezegd wordt dat daar nogal wat uh, topsporters naartoe gingen, waaronder ook een aantal wielrenners, waaronder ook een aantal renners van Rabo. Uh, die heeft uitgebreid gesproken met uh, Mark Miseris, de verslaggever van de Volkskrant en... En Theo de Rooij heeft gesproken. Hè? Dat hoorde je net ook al in ja. het nieuws. Um, dat is ook wel opmerkelijk. Hij... hij komt echt niet met name, hij komt echt niet met uh, beschuldigingen... in de richting van renners van zijn voormalige uh, ploeg. Maar ja, tussen de regels door kun je veel lezen. En dan is dat met name toch een beetje die strijd, uh, die eeuwige strijd... tussen de verwachtingen vanuit de bank, de sponsor... vanuit uh, de sponsor die gewoon eist dat er podiumplekken moeten worden gehaald... in de Tour de France. En dan aan de andere kant uh, de manier waarop, waarop je dat moet gaan doen. En uh, waarbij men dan tegen de renners zou hebben gezegd van jongens... Wat jullie doen, dat moeten jullie allemaal zelf weten. Zolang het maar onder medisch toezicht gebeurt. En zolang jullie maar niet gepakt worden. Want zolang je niet gepakt wordt, ja, dan ben je niet positief op doping. En dan ben je ook niet strafbaar. Dus uh, het, het is een beetje de ontheiliging eigenlijk van het hele verhaal. Bart Jungman, co uh, communist, ja. in de Volkskrant schrijft dat heel mooi. Een beetje de ontheiliging van het hele verhaal rond Rabobank. Die toch altijd het braafste jongetje van de klas was. Ja, maar dan uh, zie je het door de vingers. Maar aan de andere kant denk je, dan zijn het ook een stelletje sukkels. Want ze hebben nooit echt een grote prijs gewonnen. Nee, nee, nee. nee. Zo zou je het kunnen zien. Dan, dan kun je, als je even heel cru zegt... dan kun je zeggen dat ze dat in Amerika... bij de ploeg van Lance Armstrong altijd beter hebben gedaan. Want laten we gewoon heel eerlijk zijn. Um, wat er bij Rabo gebeurd zou zijn... Hè? en ik baseer me dan uiteraard op het verhaal in de Volkskrant... omdat die dan toch een aantal... Uh, ja, met, met feiten komen, met een aantal uh, uitspraken komen. Dat is niet anders dan wat er bij alle andere grote ploegen... in de wereld is gebeurd. Uh, maar wat ik al zeg, bij Rabobank riepen ze altijd om het hart, als er bij ons sprake is van georganiseerd dopinggebruik dan stoppen we meteen met sponsoring. Uh, en daarmee hebben ze zich toch wel tot, uh, tot heel braaf jongetje hebben ze zich, uh, opgeworpen. Nou ja, maar die uitspraak is natuurlijk wel cruciaal. Want als dat nu inderdaad nu een beetje naar boven begint te komen... en de Volkswand heeft echt een heel gedocumenteerd verhaal gemaakt... wat betekent dat dan uiteindelijk? Waar kan dat toe leiden? Ja, ik zou bijna zeggen, normaal gesproken zou ik zeggen... dat zou dan gewoon moeten leiden tot het einde van die ploeg. Alleen, dat riep ik in 2009, de toerstart in Monaco. Toen speelde dit hele verhaal al. Toen werd Erik Breukink, uh, toenmalig uh, ja, toch wel de, de grote ploegleider van de ploeg... die werd daar ondervraagd door allerlei journalisten bij de toerstart in Monaco... En ja, die begon te transpireren. Die kon niet meer uit zijn, uit zijn woorden komen. Uh, de antwoorden kwamen niet. En dat ging toen allemaal over dit verhaal. Over het verhaal uh, Stefan Matschinger. Over die bloedbank in Wenen. De namen van Bogert kwam daar naar voren. De naam van Pieter Wening, van Joost Postuma. Dennis Menshoff zou er zijn geweest. En uh, nou, toen heb ik voorspeld. Nou, het zou wel eens het einde van de Rabobankploeg kunnen zijn. Want als dit verhaal straks op tafel komt te liggen. En het komt op tafel te liggen. Omdat er een rechtszaak was in uh, Oostenrijk. Hè, tegen Bernard Kool en tegen die Stefan Matschinger. Uh, als het op tafel komt te liggen, ja, dan, dan moeten ze de consequenties trekken. Ze hebben het toen alleen niet gedaan. En vandaar dat ik nu ook een klein beetje twijfelachtig ben... wat er nou gaat gebeuren. Het zou zomaar kunnen zijn dat dit ook wel weer met een sisser gaat aflopen. Maar uh, ze hebben het ooit geroepen. Ja. Dopinggebruik Georganiseerd dopinggebruik betekent eindeploeg. Ja, Theo de die uh, laat maar zeggen, uh, hij ontkent het niet... Uh, maar bekent ook niet helemaal. De enige die uh, Stefas behoorlijk ontkent... dat is natuurlijk onze voormalige uh, topwielrenner, hè? Michael Bogert. Michael Bogert. Ja. Die ontkent het ten stelligste. Uh, die ontkent het ten stelligste. Um, ja, wat, wat, wat, wat zou jij doen in zijn uh, plaats? Wat zou ik doen in zijn plaats? Ik weet het niet. Um, maar, maar die naam die komt wel iedere keer weer naar, naar boven. En, en uh, ja, ook daar is het toch wel wachten op het moment waarop het uiteindelijk eens een keer definitief uh, ploft. Ja, maar valt dat ooit vast te stellen? Ik weet niet of het, ja, valt het ooit vast te stellen. Maar er ja, zal het, een administratie het, het, het, zijn. Ja, nou ja, goed, de, de verhalen gaan. Deze man euh, euh, zegt ook van dat Michael Bogart daar euh, is geweest. Dan denk ik van, ja, dat moet toch op enig moment... gewoon ergens objectief op een of andere manier vast te stellen te zijn. Ja, er is een administratie. Alleen dat is een aantal jaren geleden in die hele rechtszaak tegen Marginal... Die, die, die ook veroordeeld is uh, uiteindelijk. Hè? Uh, voor, voor, voor het, het, het, het, het um, laten zeggen, centrifugeren van het bloed van, uh, van topsporters. Uh, maar daar, daar moet een administratie zijn geweest, Maar blijkbaar is dat niet helemaal 100% uh, bewezen uit, uit die zaak gekomen in de tijd in Wenen. En uh, wat dat betreft uh, heb ik het idee dat ze blijkbaar toch niet dat ja, onweerlegbare bewijs in handen hebben. Nee. Dus het is toch een beetje een zaak. Kijk, Matschinger die roept dan op een gegeven moment... of hij geeft min of meer toe dat Bogend het was geweest ook die daar geweest is. Hij zegt ja... Yeah, op antwoord van, uh, als antwoord op de vraag van, uh, van de volkskrant journalist, Maar wat blijkt dan, uh, hij heeft deze, ma deze maand, deze week heeft hij weer geroepen... dat hij alles weer ontkent en dat hij niet wil dat het gepubliceerd wordt. Dus bang voor de consequenties. Precies. Nou goed, in ieder geval het staat het vandaag allemaal uitgebreid te lezen... in de volkskrant. We hebben trouwens, uh, dankjewel uh, Gio, nog meer uh, wielrennieuws... want uh, vandaag start ook de Giro d'Italia. Daar ga ik straks over praten met Rolien Creton. Denkt u, hoe zou Rolien Creton? Nou, hij start vandaag in Denemarken. Vandaag. En dan is het nu tijd voor de Haagse politiek om 11 minuten of 8. Want er waren er opeens zes zes kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Gisteravond werd namelijk duidelijk dat ook Henk Bleker, demissionair staatssecretaris, zich heeft gemeld in de race. En de bekende spindokter, ook oh, staatssecretaris eveneens, Jack de Vries, die gaat de campagne leiden. Om twaalf uur vanmiddag gaat Bleker zijn kandidaat toelichten. En tot die tijd wil hij er nog niks over zeggen. Neemt niet weg dat hij zich de afgelopen maanden verschillende keren wel uitliet over een mogelijk leiderschap van het CDA. Ik wil niet in het rijtje staan van, van weer...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 Ja, daar lijkt het wel op. Hè? Het is misschien wel een noodgevalletje. Tenminste, yeah. dat is het wel zeker natuurlijk. Want tot voor kort leek er geen veldje aan de lucht. Kon het CDA in alle rust zoeken naar een opvolger van Maxime Verhagen... of eigenlijk Jan-Peter Balkende. Want sinds zijn vertrek, sinds die tijd, is het partijleiderschap vakant. Omdat Verhagen te omstreden is. Nou, Bleker liep als oud-partijvoorzitter maandenlang stad en land af... om te zeggen waarom het CDA er toch voor koos om met de PVV in zee te gaan. Nou ja, dat hoeft nu natuurlijk allemaal niet meer. Na de breuk, na het mislukken van de onderhandelingen in het katshuis, moet er wel snel een lijsttrekker komen die het CDA er weer bovenop zou moeten helpen. Want de peilingen blijven dramatisch. Droomkandidaat Jan Kees de Jager die wil niet. Ja en Bleker is er dus blijkbaar niet gerust op dat zijn partij in goede hand is. Bij de andere inmiddels al vijf kandidaten. Ja, zijn hij, is, er hij, is nummer, hij is nu nummer zes En ja. hij heeft Jack de Vries ingehuurd. En ze hebben ook een, een leus, hè. Eerlijk, Helder Henk. Ja, op een achterkant van een uh, bierveldje bedacht misschien wel. Hè? Ja. Ja, uh, ja, ja. Hij denkt waarschijnlijk dat uh, het CDA beter af is met hem aan het roer. En daarom heeft hij zich uh, toch op de valreep gemeld. Ja. Nou, ik blijf het wel een verrassing vinden. Helemaal als je hem zo hoort: zo van nou ja, eigenlijk liever niet. En als het dan moet en ik word geroepen. Er is, is toch niemand die hem geroepen heeft? Nee, ja, uh, nou ja, hij zal natuurlijk uh, overspoeld zijn. Met, uh, met allemaal uh, sms'jes en telefoontjes van mensen in de partij van... Henk denkt er toch nog eens over na. Maar ja, Bleker houdt natuurlijk van verrassing. Hij weet als geen ander hoe het politieke spel gespeeld wordt. Hij heeft lang twijfel gezaaid of hij het wel of niet zou doen. Maar ja, zie daar, hier is hij. Bleken is ja. er helemaal klaar voor. Ja. Red ik het uit de hoge hoed wat dat betreft. Maar, maar Hij heeft de spanning maar... ook goed opgevoerd. Ja, nou, dat... Letterlijk tot de allerlaatste minuut. Absoluut, ja. maar goed, maakt hij een beetje een kans... tegenover ja, de, de huidige fractievoorzitter, Buma... tegenover de minister van Binnenlandse zaken, spies maakt hier een beetje kans. Nou ja, hij is natuurlijk wel bekend. Hij treedt vaak op op uh, tv. Is uh, eigenlijk niet van het scherm uh, weg te slaan. Uh, hij duikt overal op. Uh, of hij goed of slecht nieuws heeft te melden, hij is er. En meestal uh, redt hij zich uh, goed. Maar ja, uh, hij heeft natuurlijk ook wel een paar uh, smetjes inmiddels op zijn naam. Dus daarom hielden niet zoveel mensen in Den Haag nog rekening uh, met Bleker. Een opeenstapeling van die minder gelukkige optredens. Zoals bijvoorbeeld het beruchte briefje aan Mauro. Of hij mee wilde naar. Twente tegen PSV. Al ja. het gedoe rond die het wiegepolder. Ja, niet te vergeten zijn relatie natuurlijk met een vriendin van 26... wat in... Uh de partijen in het CDA natuurlijk uh, verschillend over wordt gedacht. Nou ja, dat allemaal bij elkaar. Dat leek erop dat dat de politieke doodsteek voor Henk Bleker zou zijn. Dat dachten velen. Maar nee hoor, hij is alive en kicking. En gaat dus de strijd aan om het uh, lijsttrekkerschap binnen het CDA. En komende maandag gaan ze met z'n allen, met z'n zessen... voor het eerst in debat in Rotterdam. Dankjewel Peter. Peter Blok was dat. Voor de koude bevrijdingsdag vandaag, 5 mei. Matthijs van de Wiel heeft vast een dikke trui aangetrokken en is in Breda bij de officiële start. Dit is het NOS Radio 1-journal met Bert van Sloten. Na 14 jaar komt GroenLinks Tweede Kamerlid Ineke van Gent niet meer terug in de Tweede Kamer. Ze stelt zich namelijk niet verkiesbaar bij de komende verkiezingen van 12 september. Goedemorgen, mevrouw van Gent. Goedemorgen. Waarom wilt u niet terug in de Tweede Kamer? Nou, ik moet u zeggen, 14 jaar is natuurlijk een hele lange tijd. Uh, ik heb het echt met heel veel plezier gedaan. En ik zal ook echt tot uh, de laatste dag me blijven inzetten voor, uh, als volksvertegenwoordiger. Maar ik heb ook al negen jaar in de gemeenteraad van Groningen gezeten... Ja, de helft van mijn leven in de politiek en ik vind het tijd voor iets anders. Ja, nou, ik zag ik u zitten. Wat, meneer, was dat dus vorige week, volgens mij nog, maar ja. met uh, Jolande Sap aan tafel, ja. met D60, de Christenunie, VVD, en het CDA. Uh, en ik dacht, daar straalt ja. nog een energie uit. Die wil nog wel even verder. Ja, nou ja, de energie heb ik uh, zeker nog. Wat ik u zeg, ik ben het ook het werk op zich niet uh, zat, maar je moet je natuurlijk voor een hele nieuwe periode gaan binden... Uh, de onderhandelingen vorige week, uh, die ik ook uh, mooi zal afmaken uh, met de verdere invulling daarvan hè, uh, de komende weken, daar ga ik me echt nog volledig voor inzetten. Maar ja, ik moet u zeggen, ik heb inderdaad nog uh, heel veel energie. Ja, en ook energie voor andere zaken. Ik zal het werk echt gigantisch gaan missen, dat weet ik nu al. want. Uh, ja, het is echt wel mijn grote passie, uh, ook het Tweede Kamerwerk. Maar ja, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En ook niet, um, laat me zeggen, een beetje, ja, ik was weer uh, ontevreden. Dat is niet het goede woord helemaal. Maar u heeft altijd in de oppositie gezeten, zo bedoel ik het. Ja. Altijd in de oppositie. Um, en dan is het ook wel eens lastig om te bereiken wat je wil. Nou ja, ik moet u zeggen, oppositie is ook uh, belangrijk, want uh, dat houdt de regering ook uh, scherp. En wij zijn als Kamer natuurlijk uh, ja, uh, controleuren van de regering, dus uh, dat is ook een taak die gebeuren moet. Je kunt als Kamerlid initiatiefwetten indienen, dat heb ik ook veelvuldig uh, gedaan. Ik heb er nu eentje lopen met het uh, CDA, altijd op zoek ook om te kijken hoe je met andere partijen ja, toch zaken kunt doen, zodat je niet alleen gelijk hebt, maar dat je ook gelijk uh, krijgt. Ja, en dan denk ik van vorige week uh, hebben wij heel veel bereikt in één week. Uh, nare bezuinigingen uh, teruggedraaid, uh, groene uh, zaken gemaakt, uh, op sociaal gebied een aantal dingen uh, kunnen regelen. Ja, dat smaakt op zich uh, naar meer, maar wie weet uh, gaat uh, GroenLinks uh, regeren. Ik zal me in ieder geval inzetten in de campagne om GroenLinks uh, sterk te maken, ook uh, na 12 september... Ja, en dan zullen we zien hoe het verder gaat lopen. Ja, u, uh, u zegt daar iets, iets interessants in bijna een soort achterloze bijzin. Wie weet gaat GroenLinks uh, regeren. Bent u trouwens ja. wel, wel beschikbaar voor een ministerspost of een <laughs> staatssecretariaatje? <laughs> of, of praat je daar niet over? Nou, daar praat je niet over, zegt men altijd. Maar dat vind ik uh, grote onzin. Uh, als ik uh, gevraagd word, dan zal ik het uh, zeker gaan doen. Ja, uh, en, uh, <laughs> ja uh, uh, daar uh, moet je ook verder niet moeilijk over doen, vind nee, ik Nee, dat, dat vind ik wel helder. Uh, en, uh, maar goed, stel dat het uh, allemaal niet zo uh, ver komt. Uh, wat dan? Uh, wat gaat u doen? Heeft u plannen? Nou, ik ga gewoon eens uh, de komende weken eens even rustig uh, nadenken... op een waddeneiland. Uh, hoe niet verder... Uh, dat is al heerlijk, even lekker uitwaaien. Uh, wat ik u zeg, tot 12 september ga ik me natuurlijk nog uh, volledig inzetten voor het Tweede Kamerwerk. Ik vind het heel belangrijk dat het uh, akkoord wat we vorige week hebben afgesloten, ja, dat het goed wordt uh, uitgewerkt. En dat we ook goed uh, uh, kijken naar de evenwichtige koopkracht, de lage inkomens, uh, wat gaan een aantal zaken betekenen. Dus uh, dat is nog niet helemaal klaar. Nee, maar geen ja, echte en... plannen, uh, laat me zeggen, in de zin van uh, ik wil een baan bijvoorbeeld weer binnen de vakbeweging of zo, waar u vandaan. Kwam, nou ja, ik ben al 25 jaar uh, lid. Ik, de vakbeweging heeft wel wat kritisch gereageerd... ook op het uh, akkoord dat we vorige week hebben gesloten. Dat vind ik op zich jammer, maar ik moet u zeggen, ik weet het echt niet. Nee. En uh, nou. ik wilde er gewoon eens rustig over nadenken... want 14 jaar Tweede Kamer is te lang. Ja. Uh, dat doe je uh, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus dan moet je toch even rustig uh, van komen. Ik zou zeggen, waar lekker uit op het Wadde Eiland. Ja, daar ga ik zeker doen. <laughs> Dank u wel voor het gesprek. Ja. Mooie Dag. dag. Overal in het land wordt vandaag bevrijdingsdag gevierd. De start van al die activiteiten is officieel vandaag in Breda. Dat is ook onze verslaggever Matthijs van der Wiel. En Matthijs bij die officiële start is ook een belangrijke buitenlandse gast aanwezig. Ja, niet tenminste, de Duitse bondspresident. Gaan we het zo even over hebben. Ik sta aan de rand van de binnenstad waar hier een, een tent wordt opgebouwd tegen de regen met een podium. Wat komt hier? Hier komt een, uh, een uitgebreide uh, overkapping met een dansvloer voor een bal jean -Petre. Bal jean accordeon. accordeon. en een groot, uh, groot orkest met uh, muziek uit de jaren 40-50. Ja, zo wordt er overal in de binnenstad muziekactiviteit uh, georganiseerd. In de Grote Kerk, daar is de geluidsinstallatie getest. Hartstikke belangrijk, want daar komen een heleboel genodigden... voor de officiële start van uh, de bevrijdingsfeesten. ...de Duitse president die daar een uh, toespraak komt houden. Een toespraak. En een stukje verderop is het Kasteelplein. En daar staan de brandblussers klaar. De brandblussers en alles. Daar moet het vuur ontstoken worden voor de grote... Is het er al? Want we hoorden een uurtje geleden de reportage uit Wageningen gisteravond... ...waar dan het vuur ontstoken werd en waar die lopers het hele land in gingen. Het zijn echt lopers, hè? net een soort opening van de Olympische Spelen... ...die dan met een fakkel naar Breda zijn gelopen ook. Zijn ze er al? Uh, ik heb ze nog niet gezien. Uh, ze wachten. denk ik nu over voor acht, een uur of negen. Dan worden ze even opgevangen... Kunnen even bijkomen. Het is een, gelukkig in Eschavette, dus de mensen... oh, ze hebben niet het hele stuk vanuit Wageningen gelopen. Net als bij de Olympische Spelen gaat dat. Erik de Bruin is dit, voorzitter van het organisatiecomité hier in de stad Breda. En voor Breda is het iets heel bijzonders, want hoe gaat het nou op 5 mei? Dan heb je die festivals in, uh, in iedere provincie één, En daar merk je dan iets voor het feest. Als je naar het festival toe gaat. in de andere steden meestal helemaal niks. Hè? Geldt dat ook voor Breda? Want het festival, dat is in Den Bosch? Ja, klopt. Normaal is dat in de provincie hoofdsteden. In Breda, als er iets gebeurt, Normaal met 5 mei is het meestal een particulier initiatief... van we willen op ons plein, over op onze locatie iets doen. En nu overal iets opeens? Nu hebben we op tien locaties in Breda overal feest... en alles met hetzelfde thema, vrijheid geven door voor jong en oud. En uh, man en vrouw, iedereen kan hier uh, van zijn gading iets vinden. Ja. Met dus een hoge gast, de Duitse bondspresident Willem-Alexander komt ook. Premier Rutte, een Duitse bondspresident. Uh, hoe vaak bent u daarop aangesproken? Hoeveel kritiek is daarover geweest? Daar zijn wij als organisatie weinig op aangesproken. Wij... Uh, ik constateren dat er iets georganiseerd wordt door het comité 4 en 5 mei. Die nodig uit. Maar er was wel wat gedoe, toch? Er is wat gedoe geweest, dat, dat klopt. Maar dat heeft uh, het uh, idee van we uh, willen het bevrijdingsfeest vieren, heeft eigenlijk geen uh, deuk opgelopen. Nee, ik zie ook geen vliegtuig in de lucht hier met uh, Breda is fout. Zoals ik dat gisteravond in Vorden zag vliegen. Ik zie ook geen ME. Er wordt echt, uh, wat dat betreft, maakt u zich geen enkele zorgen. Er zijn natuurlijk veiligheidsmaatregelen uh, voldoende genomen. Het is echt uh, voor uh, ja, zijn inzet en terecht, denk ik. Dat geldt voor zowel voor het ochtendprogramma met de officiële genoten... als voor het middagprogramma, ja. maar we denken dat dat goed afgedekt is. Ja, en dan moet de bijvoorbeeld nog even wachten, want pas als het vuur ontstoken is... en alle toespraken zijn gehouden, dan begint dus echt het feest hier overal in Breda. En dan hopen we maar dat het niet al te hard gaat regenen. Het is acht minuten voor half negen. Belangrijke parlementsverkiezingen morgen in Griekenland. Het zijn de eerste parlementsverkiezingen nadat het land eerder dit jaar... een streng pakket van bezuinigingen kreeg opgelegd... in ruil voor 130 miljard euro aan leningen van Europa en het IMF. Correspondent Connie Kees volgt de verkiezingen. Conny, uh, sinds afgelopen nacht, hè, sinds middernacht... mag er geen verkiezingscampagne meer worden gevoerd. Hoe zijn die laatste uren van de campagne verlopen? Nou, aan het begin uh, van de avond, gisteravond, hielden alle partijen hun laatste bijeenkomsten in het hele land met wisselend succes. Uh, de PASOK, de Socialistische Partij, nam het risico om uh, hun laatste bijeenkomst op, het, uh, ja, op een symbolische plaats te houden, namelijk het Syntagmaplein voor het parlement. En ik zeg risi, met risico, omdat dat plein het toneel is geweest natuurlijk van verontwaardigde boze Grieken die daar hun protesten hebben gehouden tegen de bezuinigingen. Nou, diezelfde Grieken die hebben zich uh, afgekeerd van die socialisten... omdat ze uh, die partij vooral verantwoordelijk zien... voor de ellendig economische situatie waarin uh, Griekenland zich bevindt. Maar het bleef eigenlijk opmerkelijk rustig op Syntagma. Uh, de woedende Grieken bleven weg. En eigenlijk was het een beetje een trieste vertoning... met misschien vijfduizend uh, pasok-aanhangers die de partij trouw zijn gebleven. Ja, zullen die woedende Grieken morgen voor een afstraffing zorgen? Ja, ik denk dat uh, zowel uh, de, de socialisten als de conservatieven zullen worden afgerekend. Iedereen verwacht hier een aardverschuiving. Uh, geen van die twee partijen zal een meerderheid behalen in het parlement. Uh, zoals eigenlijk de laatste 37 jaar is gebeurd. Uh, ja, eigenlijk kun je bij alle, kon je bij alle verkiezingen al voorspellen wie van de twee partijen een, een regering zou gaan vormen. Maar, nou, nu uh, zullen de stemmen toch ja, voor een groot deel naar kleinere partijen van links en rechts gaan. En er zal morgen misschien ook wel een beetje de vraag zijn blijft Griekenland in de eurozone? Nou ja, de, de inzet van deze verkiezing is eigenlijk uh, de uitvoering van de overeenkomst... die met het IMF en de Europese Unie is gesloten. En uh, Pasok-leider uh, Venizelos heeft zich daarmee verbonden. Uh, maar ook de conservatieve leider Samaras heeft zijn handtekening gezet. Maar ja, er zijn natuurlijk ook partijen die niet verder willen met die overeenkomst. Hè, ze zeggen dat uh, dat zal leiden tot meer uh, malaise en sociale onrust. Ja. Nou, Venizelos heeft bijvoorbeeld gewaarschuwd... Dat, uh, de kiezers gewaarschuwd dat het niet uitvoeren van uh, dat bezuinigingsprogramma en de vormingen om. Onvermijdelijk is. En als er bijvoorbeeld een linkse coalitie aan de macht komt. dat dat zal leiden tot uittreden van de eurozone. En zo probeert hij natuurlijk de twijfelende Griekse kiezers. die toch in meerderheid nog pro-Europees zijn, hoor. terug te halen. Ja, En het zal nu niet makkelijker op worden. want er moet hoe dan ook een coalitieregering komen. als ik je helemaal goed begrijp. Dat ja. betekent dat dat gewoon niet op maandag een nieuwe regering die is die daadkrachtig aan de slag kan. Nou, niet meteen op maandag, nee. Uh, nou ja, uh, aangezien geen van die twee partijen meerderheid zal halen... Uh, of er moet een wonder gebeuren, moeten ze dus een coalitie gaan vormen. En ja, uh, conservatief en socialisten zijn een beetje tot elkaar veroordeeld... maar kunnen en willen ze met elkaar samenwerken. Uh, volgens de kieswet moeten partijen met de meeste stemmen dat eerst gaan proberen. Uh, als dat niet lukt, uh, de tweede. Maar elke partij uh, heeft er maar drie dagen... Uh, volgens de kieswet maar drie dagen Er wordt wel nodig. een beetje haast gemaakt in ieder er geval. Er wordt haast nou, gemaakt, goed. maar ja, het wordt allemaal onstabiel. Dat is in ieder geval een ding wat me wel bij is gebleven van jouw verhaal. Morgen gaan we weer spreken, want dan zijn die verkiezingen... en ook de uitslag kunt u natuurlijk meemaken hier op deze zender Radio 1. Ik had u het wielrennen nog beloofd. Nou, dan komt het dan. Het is een van de grootste wielerkoersen En hij begon nog nooit zo noordelijk, de Giro d'Italia. Over een paar uur gaat in het Deetse Herning. De de 95ste editie van deze ronde van start. Met uiteraard een proloog. Rolien Creton in Denemarken. Zijn ze er helemaal klaar voor, Ronien? Ze zijn er helemaal klaar voor. Ze zijn er ook al lang mee bezig. Twee jaar geleden begonnen ze al met lobbyen. Het is ook een flinke investering: 4 miljoen euro. Dat is best veel voor de kleine gemeentes die Herning en Horsens uh, zijn, de plaatsen die het organiseren. En ja, ze doen van alles om zoveel mogelijk mensen te trekken. Uh, zondag en maandag komt de Deense kroonprins Frederik even langs. Maar vandaag begint het inderdaad met de proloog. 8,7 kilometer in het centrum van uh, Herning. En dan uh, zondag en maandag twee uh, bergetappes tussen aanhalingstekens. Want ja, Denemarken is natuurlijk net zo plat als uh, oh, Nederland. Je ziet dan een pannenkoek. <laughs> als een pannenkoek. Ik wil het zelf niet zeggen, maar um, ja, ze hebben de twee hoogste bergen gevonden en dat uh, zijn bergen onder de 200 meter. Hey, in de geboorteplaats van Bjarne Ries is het, hè, de bekende wielrenner ja. en tegenwoordig ploegleider, leeft het ja. de, uh, ook erg in uh, Denemarken? Ja, het leeft echt heel erg. Mensen hier zijn heel erg trots dat het gelukt is om die uh, Giro naar Denemarken te halen. En uh, Denemarken is ook echt een fietsland. Uh, uh, natuurlijk, iedereen uh, zit op de fiets. Maar racefietsen is een hele populaire sport. Naast voetbal, handbal en badminton. En ja, de Denen kregen echt moed toen ze in 2010 uh, uh, uh, de Giro in uh, Nederland zagen. Dan dachten ze, dat, dat kunnen, kunnen wij. Ook. Ja, precies. En ze kregen pas echt de smaak te pakken toen ze de WK-fietsen in Kopenhagen organiseerden. Dat was echt een enorm succes: een Volksfeest, 260.000 toeschouwers, echt een ongekend. Uh, aantal. En ze hopen op ditzelfde succes uh, nu in, in Herning. En het grappige is ook dat ze bij het lobbyen hadden ze eigenlijk geen hoge verwachtingen. Moesten de Italianen echt uh, overtuigen. Nou, die Italianen zijn meegenomen bijvoorbeeld naar Justin Bieber uh, in Herning. En uh, ja, toen waren ze, ze waren misschien niet door Bieber overtuigd. Maar ze zagen wel dat die kleine stad goed is in het organiseren van uh, grote evenementen. Ja, Justin Bieber als Deen. Nou, hartstikke leuk in Herning vandaag. Ga ervan genieten, dankjewel. Rolien Kreton was dat. Dat is het laatste onderwerp, maar ik ga u nog eventjes vertellen... wat Peter en Mieke zo in de Tros Nieuws Show hebben. In één uur een boek lezen, dat kunnen we allemaal. Je moet alleen weten hoe, blijf luisteren. Ingeborg Beugel komt vertellen over de vele Griekse protestpartijen. En er we ook nog een verhaal over het verzet... tegen de overname van Zee Duitsland door Jumbo. Nou, dat was het. niet in juli en augustus van jazz, klassiek, pop of wereldmuziek... tijdens de Robeco Zomerconcerten in het Concertgebouw in Amsterdam. Ontdek welke van de 84 concerten jij wilt bezoeken op Vlucht Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. Bestel nu kaarten op Zomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Enexis brengt gas en stroom bij mensen en bedrijven thuis...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 De spoorbrug over het Twentekanaal is eind vorig jaar onveilig geweest voor het treinverkeer. ProRail wist niet dat de brug bij Eefde aan één kant niet goed was verankerd. Monteurs van spooraannemer Volker Rail waren volgens ProRail vergeten hun werk af te maken. Volker Rail ontkende in de Volkskrant dat de veiligheid in gevaar is gekomen. De regering van Curaçao heeft de geheime dienst van het Antilliaanse eiland op non-actief gesteld. Volgens premier Schotten is het besluit genomen... omdat leden van de dienst in 2010 plannen hadden om de regering af te zetten. Een crisisteam gaat met hulp van de AIVD de Veiligheidsdienst doorlichten. In heel Nederland wordt vandaag Bevrijdingsdag gevierd. Thema is dit jaar Vrijheid geef je door. In 14 steden worden bevrijdingsfestivals gehouden. In Wageningen is vanmiddag het Bevrijdingsdefilé. Daaraan doen 1200 verzetstrijders en zowel jonge als oude veteranen mee. En de leiding van de Rabobank Wielerploeg tolereerde tot in ieder geval 2007 dopinggebruik, schrijft de Volkskrant. Drie Rabo renners zouden gebruik hebben gemaakt van een Oostenrijkse dopingbloepbank. Oud-directeur De Rooij van de Raboploeg zegt dat de renners zelf moesten weten hoe ver ze wilden gaan op medisch gebied... zolang ze zich maar lieten begeleiden door de medische staf van de Raboploeg. Dat waren hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline.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 Nieuw show. Presentatie Peter Debie en Mieke van der Wij. Goedemorgen en welkom bij de nieuws show. Het is vier minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur komt Francisco van Jolen. Met hem gaan we het hebben over de beursgang van Facebook en de ondergang van Hives. En dan de Franse presidentsverkiezingen. Bijt Sarkozy inderdaad zijn tanden stuk op pudding Hollande? We vragen het aan Olivier van Bemen. Hij is correspondent. En dan smart reading. Een dikke pil lezen in een uur. Is dat nou een handig idee? Paul van der Velden, die zegt van wel... ik vraag me af of dan de inhoud beklijft. Nou, zometeen hoort u het. En als laatste dat uur energieonderzoeker Herman Snoep. Hij gaat in op de risico's en de mogelijkheden... van de geplande grootschalige gasopslag bij Bergen. Om tien uur komt Jelle Brand Kostjes. Die schreef een universele reisgids voor moeilijke landen. In het Hoogvorst is de boekjuf vandaag. En onze laatste gast, dichter des vaderlands... en kersverse van de Edouard-Peron-prijs, Ramzi Nasser. Hij spreekt vanavond een speciale tafelrede uit. Op bevrijdings bevrijdingsdag dus, op een van de vele bevrijdingsmaaltijden. Zometeen nog supermarktovername leed, maar eerst gaan wij naar Griekenland. Precies, want dat Griekenland in een diep dal verkeert, dat weten we allemaal... maar nu morgen de parlementaire verkiezingen zijn, dan is de chaos compleet. Tenminste, dat lijkt uh, volgens de berichtgeving zo. Want één ding is zeker. Na morgen zal het politieke landschap er compleet anders uitzien. Forse loonsverlagingen, pensioenkortingen en andere ingrijpende bezuinigingen... hebben namelijk veel kiezers behoorlijk boos gemaakt... Over de stemming in het land en de politieke aardverschuiving die een aantocht is... We gaan we praten met Ingeborg Beugel, journaliste en programmamaker. Lange tijd in Griekenland gewoon. En volgens mij net terug, hè, Ingeborg? Net terug, eergisteravond. Wij krijgen op de televisie en uit de kranten een indruk van... als je de straat op gaat, spreek je woedende of hele verdrietige mensen. Maar Vertel ons, zitten ze gewoon aan de havenkant... lekker met de beentjes over de rig om uh, uh, Oezo te drinken... en denkt dat het zou mijn tijd wel duren? Oh, wat gemeen om dat te zeggen. Nee, natuurlijk niet. Um, het is wel zo dat het in tegenstelling tot in Nederland... daar verschrikkelijk mooi weer is. En ik vind dat daardoor de crisis verzacht wordt. Je moet je niet willen voorstellen hoe Griekenland er nu oud zou zien... als het uh, winter in Moskou zou zijn, zal ik maar zeggen. Er is ontzettend veel armoede. En we weten allemaal, armoede dat is ietsje minder erg in warmte warmte dan in koude. Dus daar hebben de Grieken mazzel mee. Maar dat is dan ook wel de enige mazzel die ze hebben. Maar dat deze of later dat uit de ja. kranten blijkt, dat uit de reportages ja. blijkt... Is dat echt werkelijk de ja. werkelijkheid of zijn dat toch nou, uh, niet, niet de exemplaren? Alleen, niet alleen desolatie, de, de mensen zijn murf, nump. Uh, ik ben er naartoe gegaan om de aanloop naar de verkiezingen te bestuderen... en van dichtbij mee te maken. En wat ik ken van de Grieken is agitatie en heel veel demonstraties... Uh, vlak voor de verkiezingen. Nou, het was... Hartstikke rustig. Uh, de laatste weken zijn er absoluut geen rellen met politieagenten geweest. Mensen zijn totaal verlamd. Ze kunnen niet meer en ze willen niet meer. Wat wel uh, een teken aan de wand is, is dat bijvoorbeeld het aantal zelfmoorden met 50% is gestegen, vergeleken met de uh, twee jaar hiervoor. Nu uh, kent Griekenland nog steeds het laagst percentage zelfmoorden... van alle 27 EU-leden. En dat komt door de ongelooflijk... Uh, sterke familiebanden. Dus mensen worden enorm opgevangen. Maar het gaat natuurlijk om de en verdubbeling. Door het zonnetje, begrijp ik en van door jou. het zonnetje, dat zal er ook mee te maken hebben. Maar... Um, het is natuurlijk wel heel ernstig, die verdubbeling. Uh, we herinneren ons allemaal die 77-jarige man. Huh? van een paar weken geleden. Ja. die zich vast door zijn kop schoot op het uh, mm. constitutieplein. Ja. Dat was echt een politiek statement. Maar de kranten die ik heb gelezen staan dus vol. van ook oh, dat vind ik wel heel erg. Jonge mensen, 22, 23, 24-jarigen die zich ophangen... of voor de metro gooien, omdat ze geen enkel perspectief zien. Mind you, de werkloosheid onder jongeren in Griekenland is nu 50 procent. Dat zijn bijna Spaanse cijfers. Op datzelfde plein waar je het net over had, waar die zelfmoord gepleegd is... Uh, was er uh, uh, een grote bijeenkomst van de Socialistische Partij. Uh, gisteren, normaal ja. gesproken, uh, 500, 100.000 mensen. Ik begreep dat er nu 10.000 mensen waren. Nou, niet eens. Dus... Ik geloof 5.000. Het was een... Een volkomen zielige vertoning voor. Pasok, hè? Je je ja. Dat is dus de Griekse P van de A. Uh. De grote Pasok, ooit opgericht door volksmanner Andreas Papandreou. Die partij haalde in 2009 nog 44% van de Griekse stemmen. En nu wordt verwacht dat ze niet eens 14% van stemmen halen. Dus dat is een volkomen. Nou, dat is de grootste klap die ze ooit hebben gekregen... sinds de oprichting van die partij na de dictatuur in 1974. En wat jij daarnet zei, dat het uh, Griekse uh, politieke landschap... compleet zal veranderen, wat houdt dat in? Tot nu toe was er in Griekenland een twee-partijen-systeem. Het was zoiets als de Republikeinen en de Democraten in Amerika. Zoiets als de Tories en Labour in Engeland. Eén van die twee partijen, of de Griekse VVD, de Nea Democratia... Van de PvdA, de PASOK, die kreeg dan de meeste stemmen... en die vormde dan in zijn eentje de regering. Nou, dat gaat niet meer gebeuren, want zowel de PASOK als de Democratia hebben hun handtekening gezet onder dat vreselijk bezuinigingsbeleid... wat er over afgelopen twee jaar over Griekenland is gewalst. En dat zo onrechtvaardig is, omdat de mensen die het minst schuld hebben... het grootste deel van de rekening betalen. Dus, wat jij net al zei, de Griekse kiezers zijn woedend. En wat ik nog nooit heb meegemaakt, is dat... Uh, de meeste kiezers of de meeste mensen met wie ik sprak... nog tot eergisterenavond niet wisten waar ze op gingen stemmen. Maar ze riepen wel allemaal in koor... nou, ik zoek een heel klein partijtje op... of extreem rechts of extreem links. Nou, dat mensen dat tegen je zeggen in Griekenland... dat is nog, dat is een noven, dat is nog nooit voorgekomen... want we gaan de grote twee partijen af... Straffen. Ja. Dus wat er gaat gebeuren is dat de PASOK en de Deja Democratia volkomen van het toneel zullen verdwijnen. En allerlei spinterpartijen gaan opkomen. Mind you, dat zijn er 32. Nou ja, ik dat er, is, er wordt vrij veel aandacht gegeven aan de extreemrechtse partij. Die Grisi Avri. Grisi Avri. Ja, Gouden Dagenraad. Guldenochtendgloren, ja. zou ik zeggen. Ja. <laughs> De rozevingerige dageraad, moet ik dan meteen aan denken. Ja, dat is, dat is toch iets anders. Ja, dit is iets anders. Een <laughs> iets andere kleur. Maar goed, die partij staat hoog in de peilingen. Hoe, hoe, hoe, waar staat die partij voor? Nee, nee, even voor de duidelijkheid. Grissi Avri, Gulden dageraad. Dat was een knokploeg van rechts. Dat waren uh, jongens van de sportschool. Die werden ingezet uh, door de politie vaak bij demonstraties om te provoceren. Uh, die gingen uh, uh, speeltuinen in parkjes ontruimen uh, van de immigranten... als de bewoners geklaagd hadden dat daar te veel bruine mensen zaten. Uh, die hebben de afgelopen jaren heel veel mensen verwond... want ze gooiden molotov-cocktails naar binnen in kelders... waar veel illegale immigranten op boven op elkaar sliepen. En deze knopploeg tot, tot ieders verbijstering met... Absoluut openlijk, Nazi- en Hitler sympathieën ja, met een, een soort symbool zwastica. dat een soort swastika is, heeft zich nu tot politieke partij omgeturnd. En is succesvol. Dan. Nou ja, succesvol. Kijk, je moet 3% van de stemmen halen om überhaupt het par parlement binnen te kunnen komen. Dat gaan ze halen, zijn de voorspellingen. En ik heb voorspellingen gelezen, eergisterenavond in de Middagkrant, dat ze wel eens 12 van de 300 zetels zouden kunnen krijgen. Uh, dat is niet zo heel veel op 300 parlementariërs, maar het is zo symbolisch dat het shocking is. En ik was, behalve in Athene, uh, op het eilandje Hydra, waar ik nog steeds een huis heb, van de tijd toen ik daar oud-correspondent was, en tot mijn stomme verbazing kwam daar een delegatie van gulden Dageraad van de Flying Dolph en de Hydrovol om een leuk verkiezingscampagnebezoekje te brengen aan dat eiland. Dus ik was daar boodschappen aan het doen in de haven. En ik zie opeens letterlijk bruine hemden door de Onder aanvoering van Barry de Beuken. Nou, nou ja, zoiets van, allemaal enorme spierbundels hadden die mannen. Het waren trouwens alleen maar mannen. Er was geen enkele vrouw bij. En die hadden van die zwarte t-shirts aan met die swastika-achtige symbolen mm. erop. En erachterop een idiote oude tekst. Vervloekte zij mijn ziel als ik in de strijd om mijn natie voor mijn natie om genade zou vragen. Een hele rare oude uh, taalgebruik. Uh, en ik, nou ja, jullie kennen mij een beetje... dus ik begon meteen te schelden en te roepen tegen die mensen. Verstandig. En ze, ze, ze, ze deelden pamfletjes uit en er stonden alleen maar vreselijke dingen... want zij richtten zich dus op de immigranten. Hè. Die moeten allemaal weg. Griekenland moet schoongeveegd worden. En als het aan de gulden dageraad ligt... wordt de hele Griekse grens met mijnen uh, bewaakt... zodat er niemand meer zonder dood te gaan overheen kan komen. En uh, ik, ik gooide die blaadjes op de grond en ging er theatraal op stampen. En tot mijn verbazing deed niemand... Niemand in de haven, terwijl er toch ook veel vrienden van mij rondlopen... die dezelfde politieke overtuigingen hebben als ik, zal ik maar zeggen. Enigszins centrum links georiënteerd. Niemand deed mee. Iedereen liet dat gaan. Bang. ze bang? En, nou, en, dat was dus, en daarna werd ik door allerlei mensen aangesproken. Ingeborg, niet doen. Kijk uit, want ze vinden je huis. En ze steken het in brand. Dus ik vroeg, zeggen jullie daarom dan niks? Ja, zeiden. want dit zijn knokploegen. En dat vond ik, ja, dat heeft diepe indruk op mij gemaakt. Want het was, nou ja, ik had opeens fantasieën van 1933 in Berlijn, weet je... Om het even kort samen te vatten. Uit een ander ding dat uit die reportages op televisie en de kranten blijkt. is dat op een of andere manier mensen zich opeens weer uitspreken. om terug te keren tot de oude situatie, de dictatuur. En ik ja. weet niet wat ik hoor. Ja, nou dat is precies hetzelfde. Is dat ook wat jij Dat, tegenkomt? Is, dat is precies hetzelfde. Kijk, uh, Gouden Dag gaat of de dictatuur. dat ligt natuurlijk heel erg dicht bij elkaar. Uh, het is zo oud als de weg naar Rome. dat in tijden van heftige economische crisis. Uh, er zondebokken worden gezocht. Uh, ooit waren dat de Joden. Nu zijn het de illegale Afrikaanse en Aziatische immigranten in Griekenland. Want daar zijn er bijvoorbeeld in Athene en in andere grote steden heel veel van. Ik moet echt erkennen dat het straatbeeld in grote steden... volkomen veranderd is de afgelopen zes jaar. En uh, ja, die, die, die sans-papier, die zonder papieren mensen... Uh, dat is een door in het oog van al oh, die werkloze uh, Grieken... die nu aan de grens van de armoede leven. Want die hebben zoiets van, ja, die mensen pikken ons werk in. En het is ook waar dat die illegale immigranten worden uitgebuit, hè, bijvoorbeeld door, de, door bouw. Ze worden als bouwvakkers ingezet voor, voor een tiende van de prijs. Nou ja, daar kunnen de Grieken dus niet tegenop. En ja, dan, dan zie je dat er een enorme uh, draai naar rechts wordt gemaakt, maar... Vergis je niet, ook naar Extreem Links. Want uh, de Communisten gaan ook heel veel stemmen krijgen. En uh, ja, wat jij al voorspelde, dat wordt chaos, moet je, je even voorstellen, Griekenland is totaal niet gewend aan coalitieregeringen. Gewoon maar, niet. Maar wacht even, er zullen toch politieke commentatoren zijn die hier nog in ieder geval een soort van idee hebben hoe dit uit en, deze chaos nog iets moet nee, worden. Nee, sorry, sorry, sorry, sorry. We hebben echt geen idee. Maar we, je denk, dat? De echt, we denken dat, dat met twee 20 procent de, de Griekse VVD, de neodemocratie, ja, de grootste partij gaat worden. Maar die kan dus lang niet een meerderheid halen. Je moet 151 van de 300 zetels hebben. Wil je een meerderheid maar hebben? Maar ik begrijp dat als je de grootste wordt, dat je er dan 40 bij krijgt. Automatisch. 50 krijg je er. Oh, 50. Nee, 50 procent niet zetels. Oh, dan Niets, een... Nee, nee, nee. Je krijgt 50, 50 procent van je district of zoiets. Maar okay. je krijgt echt niet zomaar zetels erbij, hoor. Oh. Um, ja, het bent. wordt een totaal... Totale warboel. Uh, uh, er is een mogelijkheid voor een grote linkse coalitie. Maar mind you, dat zijn allemaal partijen die kiezers hebben proberen te winnen de afgelopen maand. Door te zeggen, wij gaan dat bezuinigingsbeleid terugdraaien. Precies. Nou. En dat betekent, and I'm not kidding, dat Griekenland wel eens uit de euro zou kunnen vallen. Ja zichzelf eruit zou kunnen werken. En men is toch ook enigszins van overtuigd, tenminste een hoop mensen... dat dat toch ook een problematische exercitie wordt. <lacht> maar dat wordt. is dus zo schizofreen op dit moment. 75 van de Grieken is pro-euro. En toch gaat 80 stemmen op... of op, op, op, nee, 70 gaat stemmen op partijen die daar hartstikke tegen zijn. Hm. Nou, uh, ik ben bang dat dit nog niet de laatste keer is dat dit besproken is. Zijn hartelijk dank voor je komst. In ieder geval, we spraken met journalisten en programmamaker Ingeborg Beugel. Het ging dus over de verkiezingen in Griekenland. Morgen, nou, let u maar op. Het wordt dus kennelijk vrij chaotisch. Hartelijk dank voor je komst. Supermarktketen Jumbo jaagt franchisers op kosten. De overname van C1000 door Jumbo leek voor de eigenaren van de supermarkten niet uit te maken. Het merk C1000 zou blijven bestaan. Zou blijven, want inmiddels heeft Jumbo besloten dat C1000 uit het straatbeeld gaat verdwijnen. Martin Kippersluis is eigenaar van Super de in Utrecht en Amersfoort. En hij lag al eerder in de clinch met Jumbo. En deze ervaringsdeskundige zit nu tegenover ons... Hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, wat is er destijds gebeurd? Wat, uh... Mag ik een hele kleine correctie uh, nou, maken? Uit. Ik ben geen Super de Boer ondernemer meer. Oh. Uh, wij zijn op dit moment de trotse, uh, maar, wel oh. uh, moment de trotse uh, maar wel kleinste familie van Nederland. Namelijk onder uw eigen <laughs> naam, hè? Onder ons eigen naam. Ja, precies. Oké, okay. voormalig had ik er dan voor dat moeten tot, zeggen. Daar komen we uit okay. de oude. Vertel. Super de wat is er destijds gebeurd? Kunt u dat even kort nog vertellen? Uh, eigenlijk hetzelfde wat er nu uh, staat te gebeuren. Jumbo heeft Super de Boer gekocht. Uh, in 2009, eind 2009 en begin 2010, aangekondigd dat Superboer zou gaan verdwijnen. Uh, een plan daarvoor gemaakt en uh, uh, toen aangegeven dat zij uh, uh, wenste een aantal winkels richting C1000 te verkopen. Waaronder uh, uh, onze winkels ook uh, uh, werden aangegeven. En de rest zou omgebouwd worden in Jumbo. Ja, en toen, toen dacht u. Uh, toen dachten wij, uh, dat willen we best bekijken. Wij willen daar graag in gesprek over komen met, uh, met, uh, met de firma Jumbo, met Van Eert, zoals we dat noemen. Um, uh, uh, en kijken wat de opties zijn die open zijn nu en die mogelijk zijn met onze contracten in hand. Super de boel contracten weliswaar. Mm. En is dat nog gebeurd? Uh, dat hebben we wel geprobeerd. Ja. Uh, de gesprekken zijn uh, niet zo goed verlopen in de afgelopen twee jaar. En het heeft geresulteerd in een aantal rechtszaken. Ja. En die rechtszaken hebben we gelukkig gewonnen. Zoals we ook uh, in ieder geval wel ingeschat hadden van tevoren. En wij hebben nu onze eigen kleinste formule van Nederland. Nou, u bent waarschijnlijk wel een van de weinigen die dat dan gewoon opneemt... tegen zo'n zo grote ja, eigenaar. Klopt. Want u bent wel franchise, maar goed, uw winkels zijn in het bezit van hen... En u was een soort klein duimpje dat opnam? tegen de... Nou, niet helemaal. Nee? Uh, David Goliath, dan zouden we onszelf een klein beetje tekort doen, denk ik. Maar uh, wat er wel gebeurd is, is dat... Um, uh, ik ben zelf ook een hele tijd uh, in het verleden voorzitter geweest... van de franchisevereniging. Uh. Wij hebben destijds zelfs de contracten Super de Boer... Mm. met het concern Super de Boer, toen nog Laurens, gemaakt. Uh, zowel de letter als de geest van die contracten kennen wij goed. Mm. En uh, met die contracten, nogmaals, uh, in hand uh, vonden wij niet... Een zijn we gelukkig daarin het gelijk uh, ingesteld en wat, door de rechter en dat wij, dit niet kon. Hoe, re, hoe reageerden ze daarop? Dat vonden maar, ze niet leuk. Nee, maar er was niks aan te doen. Uh, wij hebben zogezegd onze poot stijf gehouden, zoals dat mooi heet. En huur huurt nog wel steeds van hun? Wij huren nog wel steeds van hun. Dat is bij de rechtelijke uitspraak inbegrepen, want dat, dat had natuurlijk ook nog gekund. Uh, het zijn twee zaken geweest. Eén ging over de samenwerking, zoals dat mooi heet. Mm. En de ander ging over de Duur. huur. Oké, okay. nu is er op dit, dit ogenblik aan de hand. Supermarktketen heeft dus uh, C1000 overgenomen. Zou dat eerst als formule overeind houden? Dat kiezen ze nu van niet. Nu blijkt dat een hoop C1000 uh, mensen, eigenlijk ook net pas de afgelopen twee jaar C1000 geworden zijn, hun hele winkels omgetoverd hebben in een soort C1000 iets. En nu dus weer over moeten naar Jumbo. En dat is een buitengewoon dure hobby. Het klopt, het klopt. Het, is, het, het wordt ook gesteld alsof dat een uh, voldongen feit is door de, door de, door van Eerd, door de familie van Eert, Jumbo. Uh, uh, ik ben ervan overtuigd dat dat niet zo is. Uh, u moet zich voorstellen dat uh, uh, Jumbo koopt, in dit geval C-1000, die lenen daarvoor een miljard bij de banken. Dat is een heleboel geld. Dat geld moet natuurlijk terugbetaald worden. En uh, uh, een van de hoofdredenen uh, uh, om van een aantal C-1000 in dit geval afscheid te nemen, is eenzijdig genomen door uh, Jumbo van Eert. En dat is ook simpelweg om weer wat geld terug te verdienen. om uh -huh. de schulden af te kunnen lossen. Ja. Of daar even een begin van te. Maar, maar wat maanden. nu voor die winkeliers. die dus kennelijk gedwongen worden. om dan. alsnog twee jaar later weer om te bouwen. Ja, dat is iets wat uh, uh, volgens ons in ieder geval. en volgens onze ervaring de afgelopen twee, drie jaar. Ja, eigenlijk maar... hetzelfde meegemaakt te hebben, niet kan. Maar goed, stel dat zij daar ook uh, tegen in het geweer zouden komen. kunnen ze dan eisen dat ze een C1000 blijven? Uh, ja, in, uh, naar, mijn, naar mijn mening wel. We hebben een heel uh, goed werkend contractrecht in Nederland. Uh, deze CDU's ondernemers. En ik ken natuurlijk niet elk contract van hunzelf. Ik mm. ken vooral onze eigen situatie heel goed. Uh, maar zover ik dat kan inschatten. en de contracten ook uit het verleden wel een beetje ken. Uh, uh, vanuit mijn voorzitterschap en de, en, de, en de kennis die we ook hadden van de andere ketens. Uh, en overleg daarover hadden met elkaar. Uh, denk ik dat zij op hun contract kunnen gaan zitten... om het zo netjes te zeggen. En dat er wel degelijk ook een keuze is voor hun. Maar ook als er C1000 niet meer bestaat? Want dat is uiteindelijk natuurlijk de uitkomst. Nou, meneer Van Eert heeft de contracten gekocht. En uh, naar mijn mening moet hij zich dan ook aan die contracten houden. Wie de eigenaar van de contracten is... Uh, moet zich aan de contracten houden. Dat is een tweeledig iets. Uh, de ondernemer moet zich houden aan het contract. En de eigenaar van het contract moet zich houden aan het contract. Aha. Of het verkocht wordt of niet. Dus Jumbo kan er wel eens voor, de, uh, voor het feit komen te staan... dat ze helemaal die C1000 niet kunnen laten verdwijnen? Nou, het is een zakelijk verhaal. Ik denk dat in een markt best dingen kunnen veranderen. Dat moet je ook denk ik, heel zakelijk zien als ondernemer. Uh, als Van Eert daarin iets zou willen... In dit geval laat hij ze duiden, heeft hij besloten C1000 te laten verdwijnen. Kan je daar best over praten met elkaar. Dat is denk ik ook heel gezond. Alleen moet je dan wel in een goede dialoog kijken of je daaruit kan komen. En het wordt nu eenzijdig opgelegd alsof het moet. Maar wat kan het je eigenlijk schelen? Of Jumbo op de pui staat of, of, of C1000. Ben je emotioneel gebonden aan, aan, aan een merk? Want bijvoorbeeld... Ik las supermarktdeskundige Rutte, die zei... ja, het is een achterhoedegevecht. Je moet niet emotioneel gebonden zijn aan een naam. Om... Nou, dat, dat, ik ken het artikel van, uh, ja? van afgelopen donderdag ja? van Rutte in het NRC. Ja? En ik, uh, um, ik denk dat zijn bewoordingen niet helemaal goed gekozen zijn. Je weet ook niet hoe het opgeschreven is natuurlijk. Maar uh, op zich over de naam veranderen op een pui ben ik het wel met hem eens. Dat uh, dat, dat niet zoveel uit hoeft te maken. Wij zijn denk ik met onze kleinste formule het beste bewijs daarvoor. Dat het vooral om de locatie gaat. Dat je je klanten goed helpt. Dat je een goed pakket levensmiddelen hebt. Wat je op een normale manier aanbiedt. Dan denk ik dat je al een heel eind uh, uh, je locatie goed in kan vullen. Wij hebben onze omzet en klantenaantallen gewoon een pijl kunnen houden. Dat is bewijs genoeg denk ik. Uh, nu is het zo dat uh, de discussie gevoerd moet worden. Er moet een andere naam op dan moet je dat zakelijk houden. Maar waar het om gaat hier, waar het om draait hier... is dat het eenzijdig gebeurt. En dat het een investering van, uh, van uh, uh, nou ja, 7, 8 ton uh, eist. Minimaal, minimaal. dat gaat er vaak ver overheen nog. Over dat bedrag wat u noemt. Het is zo dat het eenzijdig gebeurt. Um, in een contractbespreking zijn de twee partijen... het is zo dat je naar de voorwaarden moet kijken. Wat er op de deur zat nogmaals, dat is best een discussie... daar kan je ook over praten. Daar kan je ook een goede invulling aan geven... Uh, ik wil een voorbeeld geven. U zit hier uh, uh, als, als trots uh, nieuwsshow. Uh, ik kan me voorstellen, uh, dat zou ik zomaar kunnen. U heeft gewoon contracten en afspraken daarmee. Uh, morgen, of gisteren zou, dus een hypothetisch geval... ...Avro de boer overgenomen kunnen hebben. Nou, die zijn, uh, u uh, zit er dichtbij. <laughs> <laughs> ik gaf niet zo'n voorbeeld. Uh, okay. uh, die komen binnen en die zeggen, wij zijn de nieuwe baas. Wij willen graag het wiel opnieuw uitvinden. Wij hebben plannen met jullie. En uh, daarvoor denken wij dat we de boel om moeten gooien. Uh, u moet zich voorstellen dat er dan Dat er gaat gesprek... dan opeens de avro show heten? Weet ik niet, ik weet dat plannen niet. Dat is die naam weer, hè, daar, daar wordt het net ook over gehad. Mm -hmm. Maar u moet zich voorstellen dat er dan gezegd wordt, eenzijdig. Wij zijn nu de baas, wij kunnen dat ook zo vertellen. Ja. Uh, wij gaan proberen dubbele kijkcijfers te halen. Of kijk... luistercijfers ja. moet ik dan natuurlijk zeggen hier. En, maar u moet wel de helft van het salaris proberen uh, nu even te slikken. Uh, en de investering die we in een nieuwe studio doen, moet u ook even zelf doen. Uh, en als we dan... Als we dan over een paar jaar uh, die lening terugbetaald hebben en uh, uh, we hebben dubbele kijkcijfers, luistercijfers. luistercijfers, dan is de kans dat u misschien het dubbele gaat verdienen. Nou, dan ben ik benieuwd wat het antwoord voor jullie zou zijn. Nou, dat is de discussie ook die bij ons loopt. Hé, hey, nog even iets anders. Uh, want u hebt nu een winkel onder uw eigen naam. Maar, uh, ja, u, u heeft toch nog wel connecties van, van aanvoer van artikelen, toch? Met ja, vanzelfsprekend. Dus dat, dat blijft gewoon hetzelfde. Ja, dat blijft allemaal hetzelfde. En dat vinden ze geen probleem? Ja, dat vinden ze niet leuk. Nee, want het is nou ook niet ja, hun. maar niet leuk is iets <laughs> anders dan een probleem. Ja, klopt. Maar dat, uh, dat is een zakelijk geschil. En uh, dat maar, loopt ook nog. Want die C1000-jongens, die worden natuurlijk niet meer door een, iets van C1000-bevoorraad. Dus die moeten ook ergens anders naartoe. Nee, dat zie ik anders. Ze hebben een contract waarin C1000 ook net zo hard heeft meegetekend. En de nieuwe eigenaar uh, die verplichtingen heeft overgenomen. Uh, uh, dat ze moeten leveren. Dus uh, die kunnen vanuit dat contract dat ook, uh, denk ik, wel afdwingen. Ik begreep dat Jumbo ook een aantal zaken gaat verkopen aan Albert Heijn en aan Co-Op. Nou ja, dan, dan wordt er dan opeens gezegd: word jij nu maar een Albert Heijn en jij wordt, wordt een Co-Op? Of, of kan je daar ook nog uh, zelf iets over, over zeggen? Wat je wordt. Want het lijkt me nogal een verschil, het een of het ander. Ja, het is dezelfde discussie die, die, die, die, die tussen C-1000 ondernemers en die, die moeten naar Jumbo om. Uh, gevoerd wordt. Ja. Dit gaat nog een stapje verder. Uh, hier heeft van Eerd besloten dat hij er uh, mee, mede omdat hij geld nodig heeft voor dat zijn lening. leningen. Uh, zoveel gaan er naar Albert Heijn, zoveel gaan er naar Coop. Uh, dat is ook een discussie die nog niet gelopen is, denk ik. Ik denk dat Albert Heijn heel erg uit moet kijken, en in Coop ook, voordat ze die contracten betalen, of die ondernemers wel mee gaan. Ja, maar goed, bij Jumbo kunnen ze toch ook bedenken dat een hoop van die franchise uh, franchise-nemers dit uiteindelijk gewoon bijna niet kunnen betalen. Uh, u moet zich voorstellen hoe dat werkt op de achtergrond. Uh, uh, uh, ik denk, en dan schat ik het in, op een procent of 50, 60... zit al bij de groothandel aan de leningen. Uh, Lenen geld van de groothandel. Daar wordt de discussie vrij hard gevoerd. En die jongens die moeten gewoon luisteren. Anders worden de leningen ingetrokken. Dat zijn vaak wel de manieren waarop dat gespeeld wordt. Een ander groot deel uh, heeft denk ik moeite... met het overzien wat hier aan de hand is. En ook de durf en de lef, maar ook de uithoudingsvermogen. En, en, en de financiële lasten daarvan. Uh, en het kunnen slapen met een aantal zaken eventueel... die hier zou moeten lopen, uh, die in het verschiet liggen eventueel. Om dat ook te voeren. En, en als dan een, een, een, een, een van Eerd een, een plan neerlegt alsof het zo is en niet anders kan... leggen vaak mensen zich daarbij neer. Niet juist volgens dat ons, maar het gebeurt wel zo. Maar goed, ze kunnen altijd contact met u opnemen. Want u weet <laughs> ondertussen van wanten, dat is duidelijk. Hartelijk dank. Uh, supermarkteigenaar Martin Kippersluis hoort u. En ja. uh, dus absoluut geen uh, huh? hmm, puntje, puntje. Maar hij is gewoon onder zijn eigen naam. Uh, dank u wel voor de komst. Het ging over de gevolgen van de beslissing van Jumbo... en de supermarkt Formule C1000... Uh, om die uit het straatbeeld te laten verdwijnen. Zometeen gaan we verder met Francisco van Jolen. gaan we het hebben over Hives en over Facebook. Tot zo.